Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Sylvia Porta De kwanten, deel 1. Van de nu volgende geschiedenis over de kwanten kunnen oplettende luisteraars veel leren. Bijvoorbeeld dat dromen lang niet altijd bedrog zijn. En ook dat wensvervullingen vaak trammeland en tirelier geven. Zeker als de een iets anders wil dan de ander. Op een mooie avond in de lente wandelden Tompoes en heer Bommel een beetje in de manenschijn. Een zacht windje woei uit het zuiden en voerde zoete geuren mee. En om de torens van slot Bommelstein fladderden de vleermuizen. Ik weet het niet. Het is mij vreemd te moeden. Hm? Soms denk ik dat ik weet wat het is, maar nee, als ik dan even nadenk, weet ik het niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het zal het voorjaar zijn. Hmm. Ik wil om deze tijd altijd op reis, om avonturen te beleven. Juist, dat is het. Hmm? Jij slaat de spijker op de wonde plek, op reis. Oh, vakantie houden in een goed oord ver van de massa en het rumoer. Oh, zo'n land bestaat niet. Het zou trouwens erg saai zijn. Ik hou meer van wat afwisseling. Maar laten we gewoon op reis gaan, heer Olli, mm -hmm. Naar een onbekende streek of zo. Mm -hmm. Een streek waar men pijnzond onder een perelaar kan zitten... met zingende leeuwiken oh. en nachtegalen tussen de appelbloes. Op... Leeuwiken vliegen als ze zingen. En aan een perelaar groeien. geen... Kortom, een vakantie voor een heer van mijn stad. Ik ga er eens over denken, he, jonge vriend. Dat is goed, maar denk niet te lang. Ik wil weg voordat er hier weer de een of andere nagigheid gebeurt. Goedemorgen, heer Olivier. Ik hoop dat u goed geslapen hebt, als u mij toestaat. eh... Oh, uh, oh. Geslapen? Hmm. Ik heb gedroomd. Vreemd gedroomd, als je begrijpt wat ik bedoel. Het spijt mij dat te horen. Hm? Maar een fris bad zal u tot andere gedachten brengen. Nee, niet nodig. Er is werk aan de winkel. Ik heb gedroomd dat er aan de kant van de weg iets bijzonders in de grond zat. Bij de mijlpaal, u weet wel, hier dichtbij. Hoogst interessant. Ja. Zeker een begraven schat, als ik zo vrij mag zijn. Ach, wel nee. Een schat is niets bijzonders. Nee, het was een vakantie, Joost. Een vakantie? In de grond? Heel eigenaardig. Maar dromen zijn bedrog, heer Olivier. Dat is een troost. Deze droom was geen bedrog. Haal een spade en kom mee. Dan zal ik je laten zien dat een heer van mijn stand geen bedrog droomt. Heer Bommel ging aan het werk. Geheel persoonlijk nam hij de spade ter hand... en begon een gat in de weg te graven. Dicht bij de mijlpaal waarvan hij gedroomd had. De bediende Joost bracht verversingen aan, terwijl zijn meester steeds dieper in de grond verdween. Een kopje thee? Meneer Olivier? Huh? Maar deze had nauwelijks tijd om ze te nuttigen. Zo ging hij in zijn vreemde arbeid op. Wat doet u daar? Ik gaaf. Ik heb gedroomd. Dat er op deze plek een vakantie in de grond verborgen zat. En ik ben bezig die eruit te halen. Een vakantie? Ja. Maar dat is toch onzin? Wie gelooft er nu in een droom? Dat gespit is zonde van de tijd. U kunt veel beter over onze reis nadenken. Precies mijn idee, als ik zo vrij mag zijn. Dromen zijn bedrog. En bovendien zou mij zo'n vakantie uit de grond niet aantrekken. Ah, bah. Dromen zijn bedrog. Zoals ik direct al dacht. Oh, hoe kan een vakantie nu in de grond begraven zijn, dacht ik. Maar een beetje spitten is goed voor de spieren. En ach, men kan nooit weten. Gooi dat gat maar weer dicht, Joost. Het wordt tijd dat we eens over onze reisplannen gaan denken. Ach, zo gaat het nu altijd. Men maakt een gat omdat men gedroomd heeft... en dan mag ik dat gat weer dichtgooien. Het is hoogst onaangenaam als ik zo vrij mag zijn. Ja. Wordt ik daar iets? Nee. Het is trouwens al laat. De zon is onder en de vliegmuizen vliegen al. Morgen is er weer een dag. He he. Foei. Was dat schrikken? Ik meen het toch werkelijk even een geluid in dat gat te horen. Maar zoiets kan niet. Het moet de vermoeidheid geweest zijn. Of misschien een kleine aardverschuiving. Maar dat weglopen is een ernstige fout die niet toegestaan kan worden. Men moet zijn plicht doen, als ik zo vrij mag zijn. Zo'n kuil moet dicht voor de nacht valt. Hoe licht kunnen er geen ongelukken gebeuren zo vlak bij de openbare weg... Dat zou zeer betreurenswaardig zijn. Terug naar het gat, Joost, en graven. Wat dom om bang voor een kuil te zijn. Dat is nu een kuil. Alleen bij de droom van de heer Olivier. Een droomkuil, zo gezegd. Hoe dom om te denken dat daar iemand uit kan komen. Dat is, dat is te zeggen. Wie bent u eigenlijk? Waar komt u vandaan met uw welnemen? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En dit is een reisvolder over het zuiden. Maar als we naar het zuiden gaan... Uh, excuseer je, Olivier. Er is iets vreemds met uw kuil als u mij toestaat. Onzin, Joost. Geen woord meer over die kuil. Dat was een vergissing. Maar zelfs een heer kan zich wel eens in zijn droom vergissen, als je begrijpt wat ik bedoel. Heb je het gat dichtgegooid? Inderdaad. Oh. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Er was een vreemd wit ventje dat me geholpen heeft. Dat was dan aardig van hem. Nu, zoals ik al zei, Tompoes, als we naar het zuiden gaan... Een vreemd wit ventje? Inderdaad, heer Olivier. Bij uw kuil. Een heel eigenaardig iemand. Hij was... Het was hoogst ongebruikelijk, als u mij toestaat. Het was niet pluis. Ja, Ontzit, natuurlijk was het pluis. Uh, laten we eens gaan kijken. Kom aan, we gaan eens kijken. Die Joost is bang voor de maan. Hij schrikt van zijn eigen schaduw en dan ziet hij vreemde witte ventjes. Oh, het is eigenlijk zielig. Uw, alles is stil en vreedzaam, net als ik dacht. Joost heeft zich natuurlijk maar wat verbeeld. Dat heeft men gauw in het maanlicht. Dan zijn de schaduwen zo zwaar en dan is het licht zo vreemd. Als je begrijpt wat ik bedoel. En zo'n Joost is maar een eenvoudig iemand, zonder de ontwikkeling van een heer. Hé, hey, daar komt iemand aan. En uh, het, het, het, het is een... Uh... Ah ja, nu dat treft, we zullen hem eens vragen. Hebt u hier soms een vreemd wit ventje gezien? Het moet iemand zijn die er eigenaardig uitziet. Want mijn bediende is erg van hem geschrokken. Hihihi. <lacht> nu, dat is niet erg beleefd. Maar ik, ik heb er genoeg van. Ten slotte ben ik bezig om plannen voor een vakantie te maken. En ik heb geen tijd om naar witte mannetjes te zoeken. Komt op, poes. Kijk hier eens. Hier staat een bord dat er vanmiddag nog niet stond. Het is een bushalte. Een bushalte? Ja. Nu, wat is daar voor bijzonders aan? Dat is toch heel gewoon? Maar die stond hier vanmiddag nog niet. En dan moet je eens lezen wat erop staat. Bushalte ja. richting Goesting. Ja. Vertrektijd middernacht bij gunstige sterrenstand. Ja. <laughs> Alleraardigst. Nu, wat zou dat? Het is toch raar? Wat is gunstige sterrenstand? En wat heeft dat met een busdienst te maken? En waar ligt Goesting? Um... Wanneer je op school beter je best had gedaan, had je dat allemaal kunnen weten. Ja. Goesting ligt... Uh, even kijken. Ja. Ach, wat. Het ligt natuurlijk in de richting die de pijl aanwijst. Oh. En het lijkt mij aardig, zo'n bus op middernacht. Ah, ik blijf eens even wachten. Ik vind het onzin. Oh. Dit is natuurlijk een grap. En anders heeft het misschien iets met dat vreemde witte mannetje te maken. Altijd zware gede, altijd wat. Ja. Misschien is Goesting juist de vakantieplaats die we zoeken... Oh. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt. En nu wil ik er meer van weten. Het is geen grap, zie je wel? Een heel gewone bus. Net als ik al dacht. Gewoon is anders. Dat ding is uit het jaar nul. En die chauffeur, die... Richting Groensteen. Juist, dat vermoedde ik al. Het stond op dit bordje. Is het ver? Ach, wat is ver. Het is net zo ver als u zelf wilt. Oh. Dat is het prettige van Goesting, als u mij vraagt. Nooit rammelant of Tirelier. Hm. Is dit een nieuwe busdienst? Wat is nieuw? Alles is zo oud als u het wilt zien. Maar vanmiddag was deze halte er nog niet. Dan hebt u hem niet willen zien. Hij is er wanneer u wilt. Hm. Kijk, dat vind ik nu leuk. Dat is nu net iets voor een heer van mijn stad. Ik ga mee naar Goesting, jonge vriend. Waarom? Omdat ik daar zin in heb. Dat spreekt. Dat spreekt zeker. U hebt gelijk. Leuk dat u meegaat. Maar we moeten zorgen dat het ook leuk blijft. Natuurlijk. Precies. Wat ik zelf ook altijd zeg. En daarom wil ik graag weten of u een levens- of ongevallenverzekering hebt afgesloten... en of u soms nog andere zekerheden bij u hebt. Natuurlijk niet. Die dingen zijn niet voor iemand van mijn stand. Een bommel is zijn eigen zekerheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Uitstekend. Stapt u maar in. Dat is helemaal raar. Nu is het wel zeker dat er iets vreemds achter dit alles zit. Ik ga ook mee. Nee, nee, dat gaat niet. Wat? Jij kunt niet mee, jongeheer. Nou. Je wilt helemaal niet naar goesting. Jij wil alleen maar op deze heer passen en dat gaat niet. Wat? Men moet niet gehinderd worden door de goesting van anderen. Want dat geeft rammeland en Tireli. Oh. Dat wordt narigheid. Zo'n rare busdienst heb ik nog nooit gezien. En wat een vreemd wit ventje was die chauffeur. Vreemd wit ventje? Zou dat soms net zo'n rare kwant zijn als Joost gezien heeft bij heer Ollie's Kuil? Want een kwant was het, dat staat vast. Met zijn angst voor levensverzekeringen en met zijn trammeland en tierenlier. Morgen ga ik in de stad naar deze vreemde busdienst informeren. Er moet iets achter zitten, dat is vast. Een mooie nacht. Echt een nacht om naar een vreemd land te gaan, zoals Goesting. Uh, is het een land of een stad? Ik, ik weet het natuurlijk wel, maar het is me even ontschoten. Het is net wat u wilt. Dat is juist het aardige van Goesting. Oh, Reuze aardig. Dat is nu juist wat mij aantrekt. Meestal is het zo dat ik denk dat iets iets is, als u mij volgen kunt. Maar dat denkt Tom Poes dat iets iets anders is. En dan blijkt meestal dat Tompoes gelijk had. Zoiets is drukkend voor een heer, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is dierenleer. Oh, oh, oh. Ah. Dat was om een stukje af te snijden. Ah, kijk, dat bevalt me. Vaak zit ik in mijn oude schicht en dan denk ik... wat zou het prettig zijn wanneer ik deze bocht af kon snijden. Of ik denk, zo'n berg moest men zonder al die S-bochten kunnen beklimmen. Gewoon maar recht omhoog, als u begrijpt wat ik bedoel. Zeker. Dat is nu juist het succes van deze busdienst. Eh, anders vreemd dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Ik ben de enige passagier. Helemaal niet vreemd. Nee? Dit is de bus naar Goesting. Ja. En die heeft altijd maar één passagier. Oh. Want als er meer passagiers zijn, komt er altijd trameland en tirelier. Mm. En dan is het de bus naar Goesting niet meer. Oh, juist. Maar nu rijdt u recht op die rivier af. Het is vreemd. Maar het snijdt wel een heel stuk af, vermoed ik. Kan dit geen kwaad? Dat ligt eraan. Huh? Als u vindt dat het kwaad kan, dan is het niet zo goed. Huh? Maar als u denkt dat dit wel gaat, dan gaat het wel. Oh kijk, een schotje vissen glimlacht naar mij... en fraaie wieren wuiven naar mij... en menig weekdier opent de schelp om een blik op mij te kunnen werpen. Oh, ik denk dat het wel gaat. Dit is zelfs een heel mooi waterschap, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar begrijpen doe ik het niet helemaal. Begrijpen is een lelijk ding. Wie alles wil begrijpen, moet verwachten dat hij veel gegrepen wordt. Kijk, is dat goestie? Een vreemde vraag. Heel mooi, die opkomende zon over die vallei. Ik weet niet of dit goestie is, want u bent de chauffeur en niet ik. Maar ik hoop dat dit het is, als u bevolgen kunt. Heel goed. Dan is dat het. Ik breng u heen. Ik mag daar graag naar luisteren, naar het gezang van vogels. Vooral als het lent is en de bomen in bloesem staan met nachtegalen en leeuweringen en zo. Zoals u wilt. Dit is Goesting. Eindpunt. Ik ga nu verder, maar ik zal een gids bij u achterlaten. Heel mooi. Die tompoes, die wilde beweren dat nachtengalen overdag stil zijn... en dat leverikken alleen maar zingen als ze vliegen. Die jonge vriend moet nog heel wat leren. Ach, oh, het is hier prachtig. Hier wil ik een poosje blijven. Is er iets van uw orders? Oh, kijk, dat is aardig. Ik dacht dat u weggereden was. Ja, dat is ook zo. De bus moet rijden, voelt u wel? Het is een levendig bedrijf en stilstand oh. is achteruitgang. Ja. Maar aan de andere kant meende ik dat u een gids zou willen hebben en daarom ben ik gebleven. Oh, merkwaardig. het is vakantie. En in de vakantie moet men zich niet te veel inspannen. Zoals u wilt. Ik ben tot uw dienst. Als u iets wilt hebben, hoeft u me maar te roepen. Mijn naam is Om. Mooi. Ik zou wel een stoel willen. En enkele vruchten van deze vruchtbomen zouden wel smaken, hierom. Om. Tom Poes was s morgens al vroeg naar de stad gegaan... om navraag te doen naar de vreemde busdienst. Het trof dat hij de ambtenaar eerste klasse dorknoper ontmoette... juist op het moment dat deze zich naar het gemeentehuis wilde spoeden... Een bus halte voor Bommelstein? Onmogelijk, jongeheer. Van gemeentewegen is daar geen dienst in gelegd. En wanneer er een publiek vervoermiddel rijdt, dan is dat zonder daartoe strekkende vergunning. U moet zich vergissen. Nee, echt niet. Ik heb de bus zelf gezien. En wat meer is, heer Bommel is erin weggereden. Dat is een bedenkelijke zaak. Een onmiddellijk onderzoek is vereist. Schik het u om mee te gaan in mijn dienstauto... en mij de plaats van de halte te wijzen. Bushalte richting Goesting. Vertrektijd middernacht bij gunstige sterrenstand. Ziet u wel? Het is erger dan ik dacht. Middernacht. Doe maar... En die gunstige sterrenstand doet de deur dicht. Dit kan niet getolereerd worden. Een ferm en beslist optreden is hier geboden. Ik zal wachten totdat de overtreding plaatsvindt. De heer Dorknoper kende zijn plicht. Met groot geduld en bewonderenswaardige ijver... zat hij de gehele dag bij de haltepaal te wachten op het uur van middernacht. En toen dan eindelijk de verre torenklok twaalf uren sloeg... en het gekuch van de oude motor hoorbaar werd kwam hij vastbesloten overeind. Met de hoed diep in de ogen geklemd... trad hij naar voren toen de bus voor hem stopte. Richting Goesting? Juist, daar heb ik u. U onderhoudt hier een busdienst, nietwaar? Zoals u wilt, maar voordat we verder gaan... hebt u soms ook verzekeringspapieren en andere zekerheden bij u? Natuurlijk, alles is in orde. Hier is mijn verzekeringspolis... Hier is mijn ziekenfonds en hier is mijn begrafenisverzekering. Dit is de bedrijfsongevallenverzekering. En hier heb ik mijn aanstelling tot ambtenaar eerste klasse. Jammer, dan kan ik u niet meenemen naar Goesting. U kunt beter wachten tot u die zekerheden krijgt. Geen heeft. praatjes. Ik wil uw vergunning tot het onderhouden van een busdienst zien. Onmogelijk. Hoe kan ik ooit met vergunningen en zekerheden naar Goesting rijden? Wacht! Tom Poes rende achter de autobus aan en hees zich op de treeplank. Dit wordt een politiezaak. Maar ik heb A gezegd en nu wil ik ook B zeggen. Ik zal dit onmaatschappelijke element volgen... naar de vestigingsplaats van zijn onderneming. Rijd zonder vergunning tegen steile hellingen op. Verlaten zonder vergunning de weg om een stukje af te snijden? Rijdt zonder vergunning dwars door een rivier. Nee, dat kan niet. Nu heb ik hem. Hoe troevig, de jonge heer Poes. Zo jong nog verdronken bij hulpverlening aan een ambtenaar in functie ach, het kan een troost zijn dat er een mooie onderscheiding voor hem zal zijn weggelegd en wat de eigenlijke autobus betreft, die was in overtreding en daarom kan ik er geen traan om laten ik ben raar in die dingen maar dat kan niet die autobus is gezonken en rijdt daar zonder vergunning de andere overweer op ik moet hier achteraan ik zal moeten zwemmen Het kan even duren voor de ambtenaar eerste klasse het vreemde vervoermiddel heeft ingehaald. En daarom kunnen wij beter eerst eens horen hoe Tom Poes het maakt. Na een vreselijke tocht onder water was hij meer dood dan levend nog enige tijd aan het treeplankje blijven hangen. Doch toen de autobus met grote snelheid een dal inreed kon hij zich niet langer houden. Hij werd van het treeplankje afgeschud en lag eerst geheel versuft in het koele landschap. En omdat hij verkleumd was en angst had voor kouvatten, stond hij op en begon mistroostig te lopen door een kale woestijn waar hier en daar grillige steenformaties uit oprezen. Oh, oh. oh wat ben ik begonnen. Ik had heer Bommel nooit alleen mogen laten gaan. Wie weet waar men hem gebracht heeft. Als hij tenminste niet verdronken is in die vreselijke rivier... hoe zal ik hem ooit in deze woestijn kunnen vinden? Oh, als die mist nu maar eens optrok... dan zou ik heer Olly misschien ook wel kunnen ontdekken. Maar wat zie ik daar? Bomen? Midden in de woestijn? En in de schaduw van het lommer staat een gemakkelijke leunstoel. En in die leunstoel zit... Nee, maar als dat de jonge vriend niet is... Ja. laat je een stoel brengen en tas toe. Ja. Er is hier ooft in overvloed. Dat zal wel smaken naar zo'n reis. Ben je met de bus gekomen? Hé, hey, Olly, hoe komt u hier? En wat is dit voor een plaats? Dit is goesting. Je weet wel waar de autobus naartoe gaat. Een uitstekend vakantieoord voor een heer van mijn stand, jonge vriend. Een rustige, vriendelijke omgeving met een prima bediening. Hier... Nieuwe een banaan. Bananen groeien aan palmen, niet aan bomen. Dit kan nooit een echte zijn. Pas maar op, misschien is ze wel vergiftig. Uh, ver vergiftig? Ja. Oh, oh ik, ik krijg geloof ik een buikpijn. Oh, bah! Hier is de eenhoorn die u besteld hebt. Een eenhoorn? Ja, maar die bestaan toch alleen in verhalen? Heer Bommel heeft een eenhoorn besteld. En daarom is hij er. Kijk, daar komt hij aan. Dat is onzin. Die beestjes zijn verzinsels. Die ontstaan zijn door de verkeerde beschrijving van een neushoorn. Jammer Met heer Bommel alleen was het aardig Hoewel er hard moest worden aangepakt om er zijn goesting van te maken Maar met dit nieuwkomertje erbij is het allemaal trammeland en tieren dier Zo gaat het altijd Jammer Intussen snelden Tompoes en heer Olly voort met het gesnuif van het monster vlak achter zich Ze renden voor hun leven en keken op nog om ook niet toen er plotseling een afgrond voor hun voeten gaapte. Met een sprong stortte zij zich in de diepte. En het zou er slecht voor hen hebben uitgezien... wanneer er aan de voet van de rotse stenen zouden hebben gelegen. Maar gelukkig kwamen ze in een zachte hoop fijn zand terecht. Oh, o, zo gaat het nu altijd. Daar zit ik nu weer in zorg en narigheid. Ja. Een eenzaam heer in een zandvlakte. Maar ik ben toch bij u? U bent niet alleen, hoor. Dat is het juist. Toen hè? ik alleen was, was ik in goesting... En nu ik niet meer alleen ben, loop ik door de woestijn. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Alles was prettig. Maar voorkwam mijn kleinste wensen. Er was niemand die het beter wilde weten dan ik. En daardoor wist ik het steeds het beste. Maar dat kon niet zo blijven. Nee, hoor. Natuurlijk moest jij weer komen en alles beterven. U bent ondankbaar. Dit is een gevaarlijk land. dat is wel gebleken. En ik wil u alleen maar helpen. Ach, wat helpen. Ik had geen hulp nodig. Die alleraardigste gids was hulp genoeg. Hoe krijg ik die ooit weer terug? Hier ben ik weer. Oh, dat is aardig. Ik had het net over u. Wat toevallig. Is hier een onderaardse gang of zo? Net als u wilt. Wat een onzin. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel niets. U hoort hier niet, jonge heer. Maar er is niets aan te doen. Ik kan niemand dwingen om tegen zijn zin weg te gaan. Als hij eenmaal hier is. Des te beter. Want ik blijf hier bij heer Olly. Dit land is te gevaarlijk voor hem alleen. Het is mogelijk dat goesting gevaarlijk is. Ik heb dat nooit zo gemerkt, maar als u het zegt, zal het wel zo zijn. Onzin. Het is hier niet gevaarlijk. Het is hier alleen maar warm. Zoals u wilt. U kunt het krijgen zoals u wenst. Daar heb je het al. Dat is altijd gevaarlijk. We hebben dit nu al zo dikwijls meegemaakt... en er komt altijd ellende van. Schijn nu uit met dat eigenwijzige praat, jonge vriend. Uh. Het is veel te warm om te kibbelen. Oh, ik wilde dat er een beetje koelte kwam... Zoals u wilt. Maar dat zou helemaal verkeerd zijn. Iedereen weet dat plotselinge koelte bij warm weer onweer geeft. Ook goed, net zoals u zegt. Hm? Maar alles zou prettiger zijn wanneer u zich niet met de wensen van heer Bommel bemoeit. Ja. Dit geeft alleen maar trammelant en tialier. Nou, nou. oh, ik, ik geloof dat Tompoes gelijk had. Koude lucht bij warmte geeft onweer. Dat weet iedereen. Oeh. Ik wilde dat het gewoon maar warm bleef. Laat het maar cool worden. Net als hier, Olly zei, gewoon maar cool. Heren, heren. Wees dit toch even stil. Dit leidt tot Lier. Als de heren nu even stil zijn, dan kan dit afdrijven. Die kleine had hier niet moeten komen. Niets dan trammeland. Wat is nu alles toch akelig, klabben, mistig. Hoe komt dat nu? Hier heeft toch niemand om gevraagd. Dat is het nu juist. Als er niets gevraagd wordt, is er geen weer hier in Goesting. Oh, nou, ik zal niks meer zeggen hoor. Ik zal het wensen aan heer Olly overlaten. Ja, dat had je eerder moeten bedenken. Slechts een ouder en ervaren iemand weet wat hij wil. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, toch vind ik het onzin. Ik zou wel eens een redelijke uitleg willen horen van de dingen die hier gebeuren. Ik snap er niets van. Zoals u wilt. U wilt een redelijke uitleg over de fenomenen die u hier opmerkt, dat kan. Het zal u duidelijk zijn dat u hier te doen hebt met een zekere onstabiliteit in de moleculaire verbindingen van de verschijningsvormen zoals ze hier worden aangetroffen. Er hebben voortdurend veranderingen plaats in de snelheden waarmee de elektronen om de kern draaien. Misschien zodat... kunnen we het verschijnsel aanschouwelijker maken door te wijzen op de kwantentheorie van Planck die ervan uitgaat dat aanwezige energie niet verloren gaat wanneer de afstand van de kern Pardon. tot de... zo komen we er niet. We zullen moeten beginnen met de frequentie van een neuronische trilling die door ieder individu bij het vormen van de gedachten wordt opgewekt. Deze trilling, waarvan de kracht voor de wetenschap nog steeds een twijfelachtige factor is, heeft de eigenschap dat ze zekere ketens, die we pieketens zullen noemen, ja, naar... Dit is geen taal voor een heer van mijn stand. Kunt u niet duidelijker zijn? Pie, pie, pie. Hoe denkt hij dan? Tril, tril, Bah, wat een afschuwelijke onzin. Ik wil helemaal geen redelijke uitleg. Ik wil gewoon maar een prettige vakantie hebben. En kan me niet schelen hoe zoiets werkt. Hm. En nu moet ik eens even ordelijk denken. Ik ben... uh, houd je mond op, hoes. Ik wil gewoon maar mooi weer hebben. Niet te koud en niet te warm. Niet te droog en niet te vochtig. Gewoon maar mooi. Zoals u wilt. Oh, mooi. Dat is beter. Uh, vervolgens vind ik het hier te saai. Ik heb nu van alles gehad, vruchtbomen, gezang van nachtegalen, een eenhoorn... ...voordat de jonge vriend hier een neushoorn van maakte. Verschillende soorten weer, maar nu wil ik wel eens wat vertier en gezelligheid om me heen. Echte natuurlijke opgewektheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Ah, het lijkt wel een carnaval! <laughs> M maar, het lijkt me anders veel te kaal. Er horen tentjes en kramen bij. Ja. Net wat u wenst. Daar staat de paard in de geur. Bij het volgen van heer Bommel's belevenissen in Goesting... hebben wij de figuur van de heer Dorknoper een beetje uit het oog verloren. De bescheiden beambte zal ons dit niet kwalijk nemen. Hij is eraan gewend. Maar aangezien we dit verhaal niet tot een einde kunnen brengen... zonder de ambtenaar eerste klasse... wordt het tijd om eens te zien hoe het met hem gesteld is. Nu, dat is niet zo best. Met grote wilskracht sleepte hij zich voort door een dorre mistige woestijn. Het kwam niet in de heer Dorknoper op dat een simpele wens hier uitkomst zou kunnen bieden. In een langjarige praktijk ten stadhuizen had hij geleerd dat wensen geen zin hebben. En dat men zich aan feiten moet houden. En de feiten waren dat hij zonder zijn tas met papieren in een onbekend landschap liep. Een verloren ambtenaar. Als ik maar eens iemand zag. Tot uw dienst. Groetjes. U laat mij schrikken. Woont men hier in de grond? Zoals u wilt. Ja, ja. Ik weet dat men de woning nooit dikwijls aan ons ambtenaren verwijt. Maar dat doet nu niet de zaken. Ik zoek het hoofdkantoor van de busdienst naar Goesting. Kunt u mij ook zeggen waar ik dat kan vinden? Waar u wilt. Ik ben van uw grapjes niet gediend... Als ambtenaar in functie heb ik recht op een duidelijk antwoord. Ik ben een overtreding op het spoor en ik eis uw medewerking. Tot uw dienst. Mooi. Wees dan zo goed en breng mij naar de stad Goesting. Daar zal het hoofdkantoor wel gevestigd zijn. Ziet u eens? Deksels, had ik dat geweten. Het is dus heel dichtbij, hoe merkwaardig. En een keurige gemeente is het ook. Allemaal nieuwbouw. Dat zie ik graag. Het is allemaal net zoals u het hebben wilt. De service is hier prima. Kijk, hier is het hoofdkantoor van de busdienst die u zoekt. Bedankt. Wees ervan overtuigd dat ik deze kwanten ter verantwoording zal roepen. Orde moet zijn. Zoals u wilt. Is dit het kantoor van de Goestingse busdienst? Zoals u wilt. Aan dat antwoord heb ik niets. Het is ontwijkend. Maar dat komt waarschijnlijk omdat u een overtreding bent. U onderhoudt een busdienst naar Rommeldam zonder daarpoestrekkende vergunning. Zoals u zegt. Ik neem aan dat u de ondernemer bent. Welnu, ik ben ambtenaar eerste klasse en ik wil uw papieren zien. Welke papieren? Uh, wat voor papieren? Alle papieren. Uw vestigingsvergunning, uw bedrijfsvergunning, uw middenstandsdiploma, uw geboortaakte. Kortom, alle papieren die u mij tonen kunt... Oh. Kom! Oh. Is dit genoeg? U kunt natuurlijk net zoveel krijgen als u hebben wilt. Want er zijn er nog veel meer. Nee, nee. Kijk, kijk, kijk. Een bestaansvergunning. In vijf fout nog wel. Dit ziet eruit alsof ik de ondernemer miskend heb. De kwant schijnt zijn zaken toch wel in orde te hebben. Maar kom aan. Aan het werk. We zullen zien. Oh well Ik weet eigenlijk niet of mijn geneesheer dit goed zou keuren. Mijn moet aan zijn hart en zijn bloeddruk denken. Het is nu wel gezellig. En ik heb in zijn jaren zo'n plezier gehad. Maar toch, ik zou nu wel eens wat rust willen hebben. Het heeft lang geduurd. Maar de hoofdtek is dat u Pret heeft gehad. Pret? Oh, ik heb me weinig verdreden. Hm. Ook een heer heeft wel eens zin in gepast gemaakt als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. hm. Ach wat, tenslotte kan ik het krijgen zoals ik het hebben wil. En als jij dit feestje kinderachtig vond, zal ik je tonen dat een bommel nog wel andere dingen weet te bedenken. Hm? Als niemand zich er maar mee bemoeit, gaat alles goed. Tot nu toe heb ik alleen maar eenvoudige dingen gewild, maar ik zou nu best tot wat groter werk kunnen overgaan. Nee, niet doen, heer Olly. Doe geen gevaarlijke wensen. U bent hier gekomen om vakantie te hebben, daar kunt u het beter op houden. Oh, wees maar niet bang, jonge vriend. Ik ben de leeftijd van de gevaarlijke wensen te boven. Geld bijvoorbeeld speelt geen rol voor iemand van mijn stand. En macht. Ach, wat is macht? Het zou natuurlijk wel aardig zijn wanneer ik het voor het zeggen had. Want dan zou de wereld er beter uitzien. Begin daar niet aan. Ik wil er eens rustig over denken. Dat was in orde. Nu zou ik graag willen weten waar de bushalte is. Ik wil naar huis. Welke bushalte? De bus naar huis. De bus waar alles onbegonnen is. Ik moet terug. Ik moet weer aan het werk. Dat kan allemaal geregeld worden. Wat u wilt, dat kan. Wat voor huis wilt u huis. hebben? En wat voor werk zoekt u? Ik, ik word hier voor de gek gehouden. Zijn er in dit land dan alleen maar onhebbelijke kwanten? Ik wilde dat ik eens een gewoon iemand zag die mij de weg kon wijzen. Wat u wil. Hmm, Stil, Tompoes. Houd jij hier nu buiten? Jij begrijpt niet wat er in een ouder en wijzer persoon omgaat. Ik wilde wel eens even met een volwassen iemand spreken... om tot een goed plan te komen. Hé, hey, dat is toevallig. Heer Bommel, dat is nu werkelijk aardig. Ik zocht net naar een normaal iemand die mij de weg zou kunnen wijzen... en dat is warempelde jonge heer Poes ook. Bah, dit lijkt nergens op. Ik wil iets heel anders... Hoe kom ik u hier verzeild? Er moet ergens een kortsluiting geweest zijn. Wees u beide even rustig wat ik oh. u verzoeken mag. Dit soort voorvallen geeft me al te gauw trammeland en lief. U bent mijn reentje. Dat noemt zich een gids. Ik wil wedden dat uw papieren niet in orde zijn. En ik ben als... U kunt ten... beter even zwijgen, meneer Dorknoper. Hier in Goesting gebeurt alles wat men wil. En dat is gevaarlijk, vooral wanneer men met z'n drieën is. Nu maakt u een fout, heer. Hm? Wat u daar zegt is uit de tijd. Nou. Gelukkig maar... Het zou me wat mooi zijn wanneer de wil van een enkeling wet was. Nee, tegenwoordig gebeurt alleen de wil van het volk. Stil nu toch. U praat onzin, meneer Dorknoper. Hier is alles anders. Hier gebeurt niet de wil van het volk, want hier is geen volk. Dat is nu juist het aardige van deze streek. Hier is de wil van een heer nog wet. Kom eens Tomboes, we gaan eens verder. Wat u daar zegt, kan niet. Kijkt u maar naar deze propere, vooruitstrevende stad. Werpen ze een blik op dit moderne, zindelijke gebouw. Een belastingkantoor, wed ik. Hier moet een nijvere bevolking zijn. Als hier de wil van een heerwet was, zou daar niet zo'n vrij belastingkantoor staan. Zoals u wilt. Een bevolking, ook goed. Waar men tegenwoordig al geen schik in heeft. Maar het is mij om het even. Ziet u wel, een bevolking. Het zijn, uh, uh, het zijn allemaal kwanten. Een onafzienbare menigte kwanten? Wat willen al deze lieden? Ik weet het niet. Wat u wilt, natuurlijk. Maar dat is stuitend. Dat kan niet mogelijk zijn. Natuurlijk heeft men ook hier een eigen wil. Zoals u wilt. Wat is een eigen wil? U bent met een reetje. Een eigen wil is. Wel, dat is alles wat men zelf wil. Dat spreekt. Maar hoe weet men wat men zelf wil? Wat wil deze bevolking? Hetzelfde als iedere andere bevolking, natuurlijk. Ook deze brave lieden willen zonder twijfel goede sociale voorzieningen en ouderdomspensioenen. En natuurlijk willen ook zij graag bron fietsen om van de natuur te kunnen genieten. Wat dacht u? Oh, juist. Net zoals u zegt. Ziet u wel. Dit gaat zo niet! Dit is Tramaland en Tirelier, maar wat wilt u? Laat ze weggaan! Geef ze het zin, maar laat ze weggaan! Ze zijn weg. Waar zijn ze heen gegaan? Ze gaan van de natuur genieten, zoals u zei. Bah, ik haat de stad. Ik haat al die drukte. Dat was juist de reden dat ik met vakantie naar Roesting kwam. En nu dit. Ik haat het. Zoals u wilt. Wat wilt u? Ik wil... Uh, ik wil van de natuur genieten. Alleen in een gemakkelijke stoel aan de oever van een vriendelijk meer... met allerlei gerief om me heen. Zoals in het begin, u weet wel. En weg met deze stad. Zoals u wenst. Vreemd. Ik weet zeker dat ik de heer Bommel hier zo even zag staan, met die gids. En nu is hij weg. Ja, de gebouwen zijn trouwens ook weg. We staan weer in de woestijn, net als in het begin. Dat is niet aardig van heer Olly. Ik begrijp u niet, wat heeft de heer Bommel hiermee te maken? Het moet zijn wens zijn. Zo langzamerhand moet hij toch begrijpen hoe alles gaat hier in Goesting. Ik kan dit niet volgen. Nou... Waar is de stad gebleven? Waar is de heer Bommel? En waar is de voortvarende bevolking? Nou, Deze woestijn is niet gewoon, zegt u nu zelf, meneer Poes. Er schuilt hier iets onregelmatigs. Maar ik weet niet waar. Nou, dit is een heel onregelmatig land. Hier gebeurt wat men wenst. Daar geloof ik niet in. Wat men wenst gebeurt slechts aan de hand van wettige verkiezingen. Ik zal mij wel wachten om zomaar iets te wensen. Hoe zou ik dat tegenover de voorschriften kunnen verantwoorden? Wensen is gevaarlijk. Er komt altijd ellende van. Juist. En daarom stel ik voor om nu rustig en ordelijk de bushalte voor Rommeldam te gaan zoeken. Dat moet uiteindelijk tot het doel leiden. Een haltebord dat hier niet hoort. Waarschijnlijk een wilde busdienst. Maar waarom knettert die paal zo? Goedenavond, commissaris. Ik ben blij dat u zie als ik zo vrij mag zijn. Hier is iets vreemds aan de gang... Dat zou ik denken. Heer Olivier is reeds geruime tijd van huis. Hij heeft geen boodschap achtergelaten, zodat ik niet weet waar hij heen is. En gisteren trof ik hier een klein wit mannetje aan, als ik mij zo mag uitdrukken. Op dezelfde plek waar nu deze halte is. Niet aanraken! <tie> Het is een elektrische stroom. Blijf rustig, ik zal de hoofdschakelaar opzoeken. Goedenavond, storingsdienst. Wat is er gebeurd? Eh, hoofdzekering in de centrale doorslaging. Hier loopt een hoofdkabel. Precies onder dit paaltje door. Joh. Een mal paaltje. Nou, nee, laten we ze maar eens openleggen. Kunnen we zien wat erachter zit. Hé? He? Het is treurig. Er had wel een erg ongeluk kunnen gebeuren met uw welnemen. Deze elektrische leiding is heel slordig aangelegd... en ik overweeg om een beklag te doen bij de burgemeester. Als ik zo vrij mag zijn. Het gaat niet aan om iemand een stroom door de leden te jagen... en dan niet eens te vragen hoe hij het maakt. Heb niet zoveel babbels. Oh, oh, oh. De kabel is beschadigd. Iemand heeft hier gegraven en een gat in de leiding gemaakt. Oh, oh, oh. Zo is alles precies zoals een heer het zich wenst. Goesting, wat een vakantieland. Welk een vreselijk land. Het is me een raadsel dat de overheid hier niet ingrijpt. Het moet een bestedingsbeperking zijn. Ik maak mij zorgen over je, Olly... Wie weet wat hij intussen heeft gedaan. In zo'n omgeving komt hij misschien tot gevaarlijke dingen. Ik wou dat ik hem niet in de steek had gelaten. Daar zit de heer Bommel. Gelukkig, dat treft. Misschien kan hij ons de halte van de bus naar Rommeldam wijzen. Dat denk ik niet, maar ik ben toch blij dat ik hem zie. Kijk, kijk, wie had dat gedacht? Visite, zo laat toch? Oh, maar ga toch zitten. Jullie zien er moe uit. En dorst zullen jullie ook wel hebben. Wat vruchtensap zal smaken, denk ik. Zoals u wilt. En muziek. Laten we er een gezellige avond van maken. Oh, ja. Dat was lekker. Och ja, ook een ambtenaar kent zijn ogenblikken van zwakte. De overheid heeft daar geen bezwaar tegen, mits het niet te ver gaat. Ter zaken dus. Van wie is deze uitspanning? Uh, van mij. Helemaal zelf gewenst. Oh, mooi. Hebt u een vestigingsvergunning voor deze lokaliteit? En beschikt u over een muziekvergunning? Begint u nu alweer dat gezeur over vergunningen gaat vervelen, heer Dorknoper? U hebt dus geen vestigingsvergunning en geen muziekvergunning. Nu, dat gaat zomaar niet, meneer Bommel. In zonder daartoe strekkende formulieren kunt u hier geen uitspanning hebben. Maar het gaat wel! Als ik aan de oever van een meer wil zitten en als ik een aardige vals wil horen, dan gebeurt dat. De wil van een heer is hier wet. Ziet u wel. Heren toch, op zo'n manier komt er trammelant en tirelier. Deze tegengestelde wensen geven kortsluiting. Zie Nou, heeft die kabellas in de zaak eens gepiept. Stel je voor, men heeft deze paal zomaar in de leiding geslaaid. Dat haltebord zat erin, alsof het eruit groeide. Geen wonder dat er kortsluiting kwam. Het is treurig en zo gevaarlijk. Wanneer men zo'n paal aanraakt, kan er een heel ernstig ongeluk gebeuren. Zoals ik heb mogen vaststellen. Hey, De zaak is alweer voor elkaar hoor. Gelukkig. Heer Olivier zal blij zijn wanneer hij dit verneemt. Wat doen we met dit haltebord? Ken weg. Ah, het is altijd hetzelfde. Altijd wordt mijn plezier vergald. Een heer kan zelfs niet vreedzaam aan de oever voor zijn meer zitten. Oh, jawel. Wanneer men maar zorgt dat de papieren in orde zijn... ...staat de overheid een ruime mate van vreedzaam zitten toe. Jij. Jij met je papieren. Jij kunt opvliegen. Heren, toch. Oh. De muziektent en alle betrokkenen van de grond op. Als herfstbladeren in de storm woeien het gezelschapje hoog door de lucht. Het was een angstig gezicht. Heeft u wel een vliegbrafet? Niemand weet hoe dit had kunnen aflopen. Want een heer is vreselijk in zijn toorn. En er waren nog heel wat wensen die heer Bommel had kunnen doen. Tom Poes zag het gevaar. en Hij begreep dat hij snelle list moest verzinnen voordat het te laat was. Ik wou dat Goesting niet bestond! Zo ziet men dat men voorzichtig moet zijn met ondoordacht gegraaf. Hoe gemakkelijk kan men op verborgen leidingen stuiten en dan is het te laat. Vandaag is het de elektriciteitskabel en morgen de waterleiding. En wie is de dupe? Altijd is het de dienaar die eraan blijft hangen, als ik mij zo mag uitdrukken. Kom maar. De dag is reeds begonnen. Ik moet aan het werk. Heer Olivier komt soms op de meest onverwachte ogenblikken thuis... en dan moet alles aan kant zijn. Uh, goedemorgen, heer Olivier. Winderig weertje, met u goedvinden. Als beambte is me wel aan dit soort dingen gewend. Men moet soms met de vreemste winden meewaaien. Maar ik kan deze zaak er niet mee laten zitten. Mijn taak is nog niet afgelopen. Goedemorgen, heren. U zult wel moe zijn. Ik weet hoe een vakantie soms kan aangrijpen als ik zo vrij mag lezen. Maar wanneer u krachtig genoeg bent om mee naar huis te gaan, zal ik een eenvoudig doch voedzaam ontbijt bereiden. Vakantie, och ja, het had zo mooi kunnen zijn. Maar ik kan altijd teruggaan. Ik weet nu waar de halte naar nou goesting is. Die, die halte is weg. Oh. Ik heb het bord daar op de grond zien liggen. Hm. En goesting bestaat niet meer. Hm, nou, misschien heb je gelijk. Mm -hmm. Maar ik ben er geweest en ik heb er mooie herinneringen aan overgehouden. Mm -hmm. Daarom bestaat het voor mij nog wel. Zelf al bestaat het niet meer, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Mm -hmm. Eigenlijk is deze geschiedenis nu ten einde Maar toch kan ik niet besluiten zonder nog even bij de heer Dorknoper stil te staan De nijvere ambtenaar haaste zich terug over de weg naar Goesting om zijn auto en zijn papieren te halen Hij liep en hij liep En na vele uren bereikte hij de plek waar hij zijn voertuig had achtergelaten Een vreselijk toneel ontrolde zich voor zijn oog op de plek waar eens de rivier stroomde... strekte zich nu een eindeloos meer uit. De golfjes klotsten troosteloos tegen de dienstwagen. Wat is er gebeurd? Ja, maar de water, hè. Het heeft hier nogal gesproken vannacht, u kent dat. Een wervelstorm heeft de rivier buiten de oevers doen treden... en de hele woestijn die daar aan de overkant lag, is overstroomd. Is niet van aan verloren. Alleen maar wat vlakte en een paar bergen... En er zijn geen persoonlijke ongelukken. Gelukkig, de papieren zijn gered. En dat is het voornaamste. Zonder die zou ik erg onthand zijn. En wat die woestijn betreft, ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet. De autobusondernemer had zijn vergunningen prachtig in orde... maar verder was het er erg ongeregeld. Een pool van ongerechtigheid leek het me toe. Wat zou hij bedoelen? Zou die overstroming dan toch een ramp zijn?